Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Berg is gewond geraakt toen onbekende jongens een brandende deodorant in zijn gezicht spoten. Het gebeurde onder een brug waar de jongen aan het spelen was. Er kwamen twee jongens bij die een steekvlam maakten door deodorant uit een spuitbus aan te steken. Toen de jongen van tien zei dat dat gevaarlijk is, werd hij in zijn gezicht gespoten. Er rende naar een zwembad in de buurt waar het personeel de lichte brandwonden in zijn gezicht verzorgde. De politie van Hardenberg is nog op zoek naar de daders. Alle Nederlanders aan boord van het gekapsreisde Italiaanse cruiseschip zijn waarschijnlijk ongedeerd. 34 Nederlandse passagiers hebben contact gehad met hun reisorganisatie. Ze komen vandaag of morgen naar huis. Ook onder Nederlanders die de cruise individueel hadden geboekt zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. Het ongeluk met de Costa Concordia kwamen zeker drie mensen om. Er zijn tientallen vermisten. Het 300 meter lange schip liep gisteravond bij het enland Giglione voor de kust van Toscane op de rotsen. In de romp ontstond een scheur van tientallen meters. Maandenlang graven van een tunnel naar een geldautomaat heeft Britse dieven uiteindelijk omgerekend maar een paar duizend euro opgeleverd. Ze begonnen vermoedelijk een half jaar geleden in Manchester met het graven van een 30 meter lange tunnel naar een winkel. Aan het eindpunt boorden ze door de 35 centimeter dikke betonnen voer van de winkel en de bodem van de geldautomaat. Volgens de winkelier in Manchester zat er maar voor 7500 euro in. In Egypte heeft Mohamed El-Baradei zich teruggetrokken als presidentskandidaat. Hij vindt dat de militaire machthebbers nog geen enkele stap hebben gezet om van het land een echte democratie te maken. Volgens El Baradij doet het leger net of er geen revolutie is geweest. En gaan de machthebbers op dezelfde voet verder als het bewind van de afgezette president Mubarak. Het weer. Zon, maar ook wolkenvelden bij een graad of zeven. Vannacht opklaringen en lichte vorst. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 De derde laatste uur van Zandvoort op Zaterdag met 5 star. We staan uit de vijf dames en die zingen All Fall Down. Een van hun grootste hits uit de jaren 80. Welkom terug bij Zandvoort op Zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En we zijn er nog één uur lang met onder meer de volgende onderwerpen. Uh, half vijf hebben we het dier van de week en om kwart voor vijf het gedicht van de week. En dat luistert naar de titel Zon, Zee, Zand. Een heel mooi lang gedicht. Dus ga er maar eens even goed voor zitten. Verder nog veel uh, sportnieuws. Uh, uh, regionaal, lokaal. En uh, dat het biljarten uh, steeds populairder in Zandvoort wordt is mij ook niet ontgaan. Hè? Nee, is heel duidelijk. Dus nog genoeg sportberichten in het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En gisteren hadden we ook een mooi gedicht trouwens. Ja, dat was mooi. Het gedicht in 2011. Ja, dat moet je toch nog een keertje terug horen. Misschien dat we volgende week wel weer gewoon eventjes gaan doen. Oh, zou kunnen maar ja, helemaal goed straks om kwart voor vijf het gedicht van de week bij CFM is voor een think over I Leef het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. ZFM Text TV op kanaal 45 en kijk je digitaal gewoon kanaal 40 opzetten. Ja, Albert jij en Ik ga even onder onsje, zegt hij, moet ik weer lullen? Ja, je moet niet zo lui zijn. Dat zei ik. <laughs> gewoon niet. gewoon, gewoon, uh, gewoon <laughs> aan het werk blijven. Hè? <laughs> Goed, om ja. vijf uur ben je vrij. Ja, ik had het al. Uh... <laughs> nou jij, maar jij niet? oké, uh, oké. Okay, okay, okay, okay, okay. Goed, uh, we hadden het er al even over. De biljart, uh, biljarten in Zandvoort wordt steeds populairder en ook steeds meer kroegen uh, vind je het biljart. Bijvoorbeeld het café Oomstee en het Wapen van Zandvoort hebben met hun teams deze week uh, drie competitie weer hervat. Na een winterstop van drie weken kunnen de biljarters hun hart weer ophalen in de grote recreatieve competitie in Kennemerland. En in Café Lauren Hardy wordt eind januari een zeer spannend koppeltoernooi 15 over rood georganiseerd. Dat naar verwachting veel enthousiaste deelnemers zal trekken. Inschrijven als koppel is nog mogelijk. Nou, ik hoef niemand te vertellen waar Lauren Hardy is. En die houdt dus op uh, uh, uh, eind januari een uh, uh, koppel, spannend koppeltoernooi 15 over rood. Wilt u nog niet zo lang wachten? Dan kunt u dan natuurlijk morgen vanaf 12 uur kijken naar uh, In het Wapen van Zandvoort. Want daar strijden drie teams om de eerste Gerard Koper brulboeiboot. Bokaal. Vanaf, 12 bilboei, bokaal. Bilboei bokaal. Vanaf 12 uur morgen in het Wapen van Zandvoort. Maar dat, dat is waar. Hè? Je hebt er en der allemaal weer uh, biljart Is toch leuk? Ja, helemaal lach. leuk. Denk ik ook. En ook bij Lauw Hardy. Dus eind van, de, eind van de maand. Wilt u meedoen? Geef u op bij Lauw Hardy. Zo meteen gaan we een plaat draaien voor Benjamin. Jawel, maar eerst even deze. Dit draaien we zeker bij Zandvoort op zaterdag. Nou, wat hadden juist over de populariteit van de biljarten. Maar, Albert-Jan, ja, Sjoelen is ook tegenwoordig enorm populair. Het alweer vierde Open dames sjoel van Café Koper afgelopen dinsdag was zeer spannend. Na drie ronden lagen de gouden oude kansenhebbers zoals Herma Bluis en Hanneke van Dam voorop. Maar de finale veranderde de uitslag volledig. Misschien kwam dit door een onderbreking die ertussen zat... Traditioneel vindt tussen de voorrondes en de finale de worp met de Hertog Jan gouden Schulsteen plaats. Sponsor Hertog Jan levert niet alleen bekwame juryleden, maar ook speciale prijzen voor die dames die in één worp de steen in de drie of vier laten glijden. Ja, en dat zijn mooie prijzen. Voor de niet-kenners, de twee minst toegankelijke hokjes zijn dat. Van de 25 deelnemers uh, waren slechts twee dames daartoe in staat. Lisbeth Verstegen en nieuwkomer Marcella Balak waren hierin superieur. En toen hadden zij Goed. de winst. Nou, Dat hartstikke winst. mooi. Ja. Het Schulen is ook uh, enorm populair hier. Je kan het wel, maar dankzij jou heb ik nou het, plaatje, het verzoekplaatje klaargelegd. Kijk, dus samen komen we er wel weer door, hè. Lena en Luc, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En zitten lekker te luisteren. En deze draaien we speciaal voor Benjamin. Benjamin. Als u wilt starten. <laughs> oh jee. Ja, daar komt hij aan. Speciaal voor Benjamin. Deze. Wij zijn twee dikke vriendjes... Ja, dat is zonneklaar En zijn er moeilijkheden, dan helpen wij elkaar Want wij zijn een vriendenpaar Innie, Minnie en Pino, die horen bij elkaar Want wij zijn een vriendenpaar Wij horen bij elkaar, wij horen bij elkaar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 mij wel oh, maar het Die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze pauwer in de zaal komen. Ja, nog een keer een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ik ja, dat, dat kan. Ik als DJ heb een enorme poly boven mijn neus, daar moet ik wel wat naar doen. Dat allemaal tot zoveel zijn van van het jaar 1983. Eel DJ J.Wirsel, genoeg geluid. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie weer. Soms vraagt er iemand, Janku doe je mee? Maar dansen wil ik niet, dus dan zeg ik nee. nee, nee. Als alle mensen weggaan, twee aan twee, dan help ik mezelf op de pleeg. Ik heb nog steeds geen Alfa Romeo, maar ik stel de show in het disco. Allerex, oh oh. Niet verkeerd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het was inderdaad een bijzonder gezellige avond, ook wat ondergetekend nog betreft. Onwijs niet van deze wereld, een gigantisch disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco, disco. disco. Disco. Nee, dus deze slaat niet over hoor nee, dit, nee, hoort zo. dit hoort zo okay. ja, klopt Dat was uh, Noodweer uit de jaren 80 Met In Disco. En De Disco Daarvoor, wij zijn twee dikke vriendjes De plaat die we speciaal draaien Voor Benjamin Ja, volgens mij onze jongste luisteraar uh, ja, ja, we hebben ze in alle categorieën Maar deze is wel erg jong Nogmaals, Lena en Luc van harte gefeliciteerd Disco. Disco. Het is uh, bijna half vijf Zullen we hem gaan doen? Het dier van de week en die heet Swa. Swa? Ja. Swa is een Amerikaanse boel van 7 jaar jong. Hij is lief en stoer tegelijk. Swa is een zelfverzekerde hond die goed kan omgaan met soortgenootjes. En ook katten zijn geen probleem voor hem. Kinderen vindt hij ook leuk, want die willen net als hij lekker spelen. In huis is hij redelijk waaks. Hij blaft als de deurbel gaat en hij blaft naar vreemden en voorbijgangers. Deze vriendelijke reus houdt van een stukje rijden in de auto omdat het meestal lekker een stuk wandelen betekent. En dat vindt hij geweldig. Zijn gedrag aan de lijn is uitstekend en de basiscommando's kent hij als geen ander. Dus dat is voor de baas ook prettig wandelen. Kortom, een leuke en lieve hond die wacht op een perfecte baas. Bent u dat wellicht? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met Swa huis Kennenmaland, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571388, 571388, of op internet www.dieren www.dierentehuiskennenmaland.nl www Geef zwaar een huis. En als je met Zwa uh, alvast een klein beetje kennis wil maken, kijk gewoon even in de Zandvoortse courant. Daar ja, staat hij afgebeld, leuke foto hè? Prachtige foto. Lacht hij ook op de foto of niet? Ja, hij lacht. Hij, hij is zoekende. Hij is zoekende, <laughs> oké. Okay. Nou, heeft u interesse in Zwa, ga dan naar het Kennemer Dierenthuis hier in Zandvoort. Hier is Siel. Wat een lekkere muziek hè uit 83 hoorde je Vitesse op de Zandvoorts Radio met Rosalyn. Nou, we hebben wat uh, autosportsbericht voor je. Berichten. Nee, bericht. We hebben ja, één bericht. Oké. Okay. Oh, nou ja, ik kan er wel een berichten van maken. Ja. Maak er even berichten van. Dat wil ook wel. Allereerst, uh, en dat betreft uh, Tom Coronel. Tom Coronel komt ook komend seizoen weer uit in de WTCC. Goeie vullen. Mooi hè? Ja, het officiële WK voor tourwagens. De coureur uit EMS zal dat wederom doen met een BMW 320 TC... ...in dienst van de Italiaanse Ro Roal-team van Roberto Ravalaggia en Aldo Preo. Naast Coronel gaan de 20-jarige Super... Star-winnaar Alberto Cierli, de tweede BMW van het team besturen. Afgelopen seizoen eindigde Coronel, 39 jaar oud, in de WTCC-eindstand knap als vierde, achter de drie onaantastbare Chevrolets van Ivan Muller, Robert Huff en Alain Menu. Coronel boekte één overwinning. Uit ervaring weet ik dat het eerste jaar er altijd één is om te zaaien en dat je het jaar erna dan kunt gaan oogsten. Zo is het ook met mij ook vergaan in de Formule 3, de Formule Nippon en bij de Japanse GT. Ik hoop daar nu ook op. Maar realiseer mij dat het niet makkelijk zal worden. Er zijn nog meer semi-fabrieksauto's aangekondigd die de pot in potentie ook kunnen winnen. Al dus Coronel. Uh, afgelopen week zal de verlenging van de overeenkomst officieel bekendgemaakt worden. Dan gaan we door naar de, uh, de uh, Dakar Rally. Want de Nederlandse truckers Gerard de Rooij en Hans Stacey hebben hun Iveco vrijdag... Het best over het langst uh, de zandhopen geloodst in de buurt van de Peruaanse stad Narsra, waar de twaalfde etappe van de Rally eindigde. Ze trokken in de slotfase samen op met hun Italiaanse teamgenoot Miki Biazon. De rooi die de eindzegen alleen nog door enorme pech kan mislopen, won de rit met een voorsprong van ruim een halve minuut op Stacy. Deze overschreed de finishlijn in precies dezelfde tijd als Biazon. Wuf van Ginkel, een ginaf, eindigt op een kwartier als vijfde. Dus als er, niks als er niks mis meer gaat, hebben we een Nederlandse winnaar in de Dakar Rally. Hey, dat is goed nieuws. Dankjewel Albert-Jan voor autosportnieuws bij CFM. Uiteraard zijn we er altijd bij, bij het autosport, op het Park Zandvoort. Ook het komende seizoen weer. Luister daarvoor naar CFM. We gaan weer uh, twee platen draaien en daarna het gedicht van de week. En dat is een hele mooie deze week. En een hele lange, dus uh, slokje water, Albert-Jan. Ja, graag. Oké, okay, nou, geniet ervan. En er zo dadelijk over twee platen, dan hebben we het gedicht van de week. Een van die twee platen is eentje van Sam en Dave. Hier is, uh, hoe heet je ook weer? Jimmy Summer Lovin'. Oh ja, ja, dat was hem. my head. Ik heb die oude muziek bij CFM bij Zandvoort op zaterdag. Jordas laatste Nina Simone en daarmee komen we aan het gedicht van de week. Nou, laat maar horen Albert-Jan. Ik ben heel erg benieuwd. Het zand dat door je voeten glijdt, dat heerlijke gevoel. Je loopt door het water, het voelt zo koel. Maar als er golven komen, ren je snel weer naar dat zand. Dat zand, dat als het warm is aan je voeten brandt. Je voelt de zon zo heerlijk schijnen. Al de akelige gevoelens verdwijnen. Genieten, zo noem je dat. Dat gevoel, dat raak je nooit zat. En als je daar op het strand bent, kan je de verleiding niet weerstaan. Je zwemt. Andere mensen genieten ook, net als jij... Van dat heerlijke strandgevoel word je blij. Er gooit iemand een bal in de zee, even later. De hond gaat er achteraan, lekker onder water. En dan nog de kinderen met hun zandkastelen, die kunnen daar uren spelen. Golven, ze zijn er weer. Ze laten je deinen op en neer. Je ziet de mensen zo lekker liggen op het strand, met een handdoek en zonnebrandcrème in hun hand. Je ziet iemand die je heel goed kent, dus zorgen dat je daar zo snel mogelijk bent. Rennen, want mensen die elkaar goed kennen, hebben zin om elkaar te ontmoeten... ...en om elkaar, als het maar eventjes kan, te groeten. Wauw, je ziet het vanaf het strand, met het warme zand. De mooie grote zee, het neemt zoveel dingen met zich mee ondergaande zon gezellig samen en foto's die meer zeggen dan tien verhalen alles vertellen aan de zee dat kan of dingen die je wilt gaan doen een plan wees maar niet bang de zee verraadt je niet maar het lijkt alleen maar of hij zorgt dat je een nieuw humeur krijgt wees blij en wat dacht je van al die paaltjes met die meeuwen van al die koele dingen je zou ervan gaan schreeuwen dat is nou typisch strand, zon, zee en zand. Ik kan hierop maar één ding zeggen. Wauw, het gedicht van de week. We hoort hem weer bij CFM. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten en stuur een e-mail met jouw gedicht van de week naar redactie@ziefemsandfort.nl. redactie@ziefemsandfort.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 Volg me wel op dat je wel meteen deze plaat kent. Wat een heerlijk liedje. Ja, he? heerlijk, Marvin Gaye, ik denk wel een van de beste soulzangers aller tijden. Let's get it on. Jij mag blijven. Mm. Nou, jullie gaan zo meteen ook lekker door met Entertainment for You. Wat gaan we daarin vanmiddag om horen? Nou, Roy komt net binnen met taart en slagroom. We namelijk twee jaar vandaag. Hey, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja, dus We zijn wel heel erg blij mee um, We hebben natuurlijk Popster Henry Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op uh, Showbiz nieuwsgebied uh, We gaan het natuurlijk ook even over de Voice of Holland hebben En over de Hoe Hoe Hoe, hoe? Uh, hoe, heet, die, hoe heet die ook weer die meneer um, Duiven meneer Duiven duivenmeneer. duivenmeneer. Die kennen jullie niet? Nee, vertel over de, de duiven meneer. Nou, dat is een, een jongen geweest. Lloyd Schuilenberg heet hij. Lloyd Schuilenberg, ik weet niet precies. Die heeft als hobby duiven. Die jongen is 15 jaar oud. En TV West heeft ooit een keer een reportage over hem gemaakt. En um, hij lokte duiven door met zijn lichaam naar voren te gaan. En hoe... Hoe te roepen. En, en hij maakt... is nu zo populair geworden. Dat hij uh, afgelopen dagen bij Po Nieuws is geweest. En er worden ook allemaal liedjes waar hoe in zit. Ja. Dus Benny Nijman. Hij weet niet hoe. Die knippen ze. Dus dan hoor je hij weet niet hoe. <laughs> Hij weet niet <laughs> Oké, okay, okay, geweldig. Het, op YouTube staat het allemaal. En daar gaan we het wel ongetwijfeld over maar hebben. Maar jullie hebben het zo meteen in de uitzending. Uh, nee, daar zijn we mee bezig. Maar oh, we gaan het in ieder oh, geval over, <laughs> hem, over <laughs> hem hebben. Uh, geweldig. Zo entertainment voor you. Meer dan de moeite waard om naar te luisteren. Zeker weten. Dankjewel Albert-Jan. Robert, oh, zit er weer op. Het was hoor. weer een fijne uitzending. We hebben het druk gehad gisteren. Volgens mij hoor ik ook uh, brandweer. Circus Sandvoort. Voor Circus Sandvoort staat de brandweer. Oké, okay. okay. ja, ik hoorde ze wel aankomen. Hoezo actueel? Actueel. Wat <laughs> zal er zijn bij uh, Circus Al? Houden we in de gaten. We zien geen roken, jongens. Nee. Nee. Oké, okay, gelukkig. Harde Houd Houden we in de gaten. Goed, Rob, zet zit weer op. Houd Wij we zijn er op. volgende week weer. Ja, zeker weten. En zo duidelijk lekker luisteren naar Entertainment for You. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Tot Dag. volgende week. Some things in love or bait. They can really might you made. a things just might you swear and curse.